Joris met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar opop op tot 4,5%. Dat komt neer op 28 miljard euro. Het CPB verwacht volgend jaar wel een voorzichtig herstel van de economische groei. Die wordt geraamd op 1,25%. De economie doet dit jaar slechter dan tot voor kort verwacht. Door het gedaald consumentenvertrouwen, de verslechterde vermogenspositie en de dalende huizenprijzen. Het kabinet moet zo'n 9 tot 10 miljard euro bezuinigen als het volgend jaar aan de Europese eis wil voldoen dat het begrotingstekort maximaal 3% van het bruto binnenlands product mag zijn. De VVD wil de verkoop van hash verbieden. De regeringspartij wordt naar eigen gezegd gesteund door het CDA en de PVV. Volgens de VVD helpen coffee buitenlandse criminele organisaties met de verkoop van drugs.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 Het weer bewolkt, nevelig en plaatselijk mist. In de ochtend nog grijs en later kans op zon. De middagtemperatuur ligt rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Tot zover de verkeersinfo. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Rond de klok van tien, dus de hoogste tijd voor Goeiemorgen Zandvoort. Luisteraars, welkom. Fijn dat u heeft ingeschakeld en naar ons wilt luisteren. Ons, dat zijn Daan Lefferts, regie en techniek. Tom Hendricks, die als gastheer optreedt in het gezellige Hotel Hoogland, in de bar de Als u radio wil zien en een kopje koffie wil drinken, kom dan even kijken. Het is hier heel erg gezellig, zoals gezegd. De redactie voor dit programma, als uh, gewoonlijk Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. We gaan van start. Naast mij uh, zit Betty van Voorst. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Don. En naast mij zit Don de Grebbe. U allemaal wel bekend in Zandvoort. En, uh, wat gaan we allemaal doen vandaag, Don? Ja, we hebben een uh, redelijk uh, groot programma. Ja. We gaan, uh, we gaan straks uh, met. Uh, daar beginnen we mee met Bart Wijnberg en Ad Rampen praten over. Uh, het bevorderen van de middenstand in Zandvoort. En wat, wat kunnen we daaraan doen? En ja. wa, wat kan wie daaraan doen? Ja, want het zou best wel leuk zijn als Zandvoort weer een beetje bruisend ja. ging ja. worden. Zij hebben daar ideeën over. We gaan ze allemaal over. Nee, ik ben me niet En daarna komt uh, Ankie Jouwstra. Zij uh, gaat praten over de tentoonstelling Zandvoort Zilver Serviesgoed en souvenirs Nou, ik heb er al een heleboel van gezien. Dus uh, ik ben ja. wel benieuwd. Ja, de tentoonstelling begint op 3 maart ja. Uh, daarover. Ja, ze zijn druk. het allemaal mooi maken. En als uh, laatste voor uh, de sponsorpauze... Ja? Uh, ...komt Lana Lemmens vertellen over de Kids Adventure Week. Ik, uh, nou, ik op... heb het even een beetje van gezien. Uh, ja, ik maar ook... leuk, hè? Ziet ja, dat, dat eruit. Er ja. Nou, en dan hebben we na het tweede uur, krijgen we Ronald Elenbaas En hij is de nieuwe regiomanager van de Kei. En uh, hij komt wat langer bij ons, want wij hebben hem heel veel te vragen. Ja, het is uh, sinds de overschakeling van de EMM naar de Kei toe, ja. uh, is het eigenlijk een beetje stil geweest om de ja. Kei. We willen wel eens weten, uh, hoe staat het ermee, wat zijn de ja. plannen, wat zijn die ideeën? Wat gebeurt er al met Stanford? Ja. ja. En we sluiten af met uh, Petra de Jong, met een zeer serieus ah, ja. onderwerp. Dat is uh, Petra de Jong is van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levensheide. Uh, toch interessant genoeg om, het is ook een facet van. Het ja, lef, het hoort heel erg bij het om, leven. Uh, om daar eens wat meer over te ja. horen. Ja. En um, heb ik eigenlijk nog even een klein dingetje. Onze collega Richard Duitwijk is vandaag jarig. Hey. Richard, namens het hele team vanuit Hotel Hoogland van harte gefeliciteerd en een hele mooie dag toegewenst. Oké. Okay. Nou, dan gaan we beginnen met muziek en dat is Adele met Rolling in the Deep. En ze gaat stoppen, heb je dat gehoord? Twee jaar? Ja, ze gaat stoppen. Sabetta kon nemen. Ja, ja. ja, misschien ook wel even goed worden. Ze is nou, nog zo jong. Ondertussen uh, zijn aangeschoven uh, Bart Wijnberg en Art Rampen. Even om jullie te plaatsen, Bart. Wat doe jij in het dagelijks leven? <lacht> uh, We hebben een. Uh textielwinkels en een groothandel in Amsterdam. Oké. Okay. Welke textielwinkel? Esprit. Esprit. Oké. Okay. En Ad? Ad bekend uh, van de Middelboulevard, maar ja, tegenwoordig in uh, een andere functie. Beide. Ja, mijn vrouw en ik exploiteren koffieclub Zandvoort aan het Kerkplein. Oké. Okay. En uh, Dat is de ene kant. En de andere kant mijn interesse voor uh, gemeentebestuur... Uh, is eigenlijk geboren uh, vanuit mijn beroep. Ik ben vele jaren lang integrale beleidsplanner en uh, adviseur van uh, wethouders en colleges van BMW geweest. Okay. En die kennis en ervaring uh, ja, die wil ik niet weggooien en graag inzetten ook hier. Ja, oké. Okay. Goed, dan kunnen we jullie een beetje plaatsen. Ja, goedemorgen, heren. Gezellig dat jullie er zijn Ja, met deze mooie zonnige dag. Uh, we gaan praten over, uh, over Zandvoort ja. en uh, eigenlijk de economische situatie en hoe je het een en ander lang kunt verbeteren. Uh, daar hebben we een ondernemersvereniging voor die daarmee bezig is. Uh, en jullie spreken als actievoerders of mensen binnen die ondernemersvereniging. Waar moeten we jullie plaatsen binnen het onderwerp waar we over gaan praten? Uh, in principe standaard vanuit binnen de uh, OVZ, uh, binnen de winkeliersvereniging. Uh, alleen zijn we in november ingestapt omdat wij zienderogen zagen van dat uh, naar ons inziens uh, er niet genoeg tempo, niet genoeg alert gereageerd werd op de recessie van de afgelopen drie jaren. En dat zienderogen het dorp uh, achteruit ging en zeker het stukje halte start. Dat kan ik nog aanvullen. Ik, uh, ik was lid van OVZ. En, uh, ik spreek nu op persoonlijke titel overigens Maar wel met de kennis en ervaring en de inzichten van uh, AKMB 2010 Toen het gemeentebestuur in overleg met OVZ, OPZ, strandpachters enzovoort Het integrale parkeerplan uh, tot een raadsbesluit hebben gebracht Op een keurige wijze moet ik zeggen En uh, wat dat betreft kan ik alleen maar positief naar de gemeente kijken Als, uh, als ik zie hoe ze samen met uh, de ondernemersvereniging dus beleid hebben geformuleerd en tot raadsbesluiten hebben gebracht. Van daaruit zit ik dus hier nu. Omdat het raadsbesluit in 2010 is genomen en de uitvoering wordt ook voortvarend ter hand gebracht. Maar er zijn dingen die wat achterblijven en dat baart ons wel zorgen. Hoewel wij weten dat uh, het gemeentebestuur en de wethouders er, uh, er alles aan doen en ook veel overleg plegen. Dus er is gewoon een positieve relatie met uh, de gemeente. Maar vandaag spreek ik op persoonlijke titel. Ja, ja, oké, okay, dat begrijp ik hierbij. Uh, ja, en jullie hebben een gesprek gehad, als het goed is, donderdag, Een ja. gesprek geweest met de gemeente. Uh, ik, wij ik hebben daar... donderdag een gesprek gehad, maar dat is weer een heel ander gesprek. Okay. En, uh, dat was meer een, een, een kennismakingsgesprek, nieuwe wethouder. Uh, nou, Atrampen die uh, schopt nog wel eens tegen de gemeente aan. Aan de andere kant probeert hij altijd met de gemeente op één lijn te komen. En uh, ja, wethouder Geurens kende mij nog niet en, uh, en ook Bart Wijnberg nog niet zo goed. En uh, nou, wij zijn toch mensen, denk ik, die een positieve inbreng willen leveren. En vandaar dat we een kennismakingsgesprek hebben gehad afgelopen donderdag. oké. Okay. Ja, dus samenvatten over zich jullie zijn verontruste ondernemers die wat dingen zijn waar wat eerder actie op genomen moet worden. Nou, die hebben we genomen eigenlijk. We zijn in november daarin uh, uh, ingestapt. En eigenlijk zit ik hier nu, denk ik, alleen maar met positief nieuws. Ah, oh, <laughs> en toe. Dat dat we de rollen verdeeld. <laughs> <laughs> um, we zitten terug vanaf 1 april op een 90% bezettingsgraad van de winkels. Dus er komen een aantal nieuwe winkels bij, uh, die voor 1 april ongeveer open zijn. Wat je gaan. bedoelt met 90% bezettingsgraad, gewoon winkels waar? panden die leeg stonden. Ja, ja, dus dat ja. we weer 10% nog ja, op één of twee gaan winkels, gaan. dat gaat eraan komen. Dat is ja. nu rond. Dat is allemaal wel allemaal deze week rondgekomen. Komen, dus ik kan niet helemaal specifiek de, uh, wat de uitbaarders precies gaan doen uh, bewoorden, maar ik ga het wel proberen. Ja. Er komt een nieuwe schoenenzaak in het winkelcentrum Jupiter, Jupiter uh, verlengd aan het winkeltje hart, textielwinkel Hartz. Het pand uh, tegenover de wordt een, uh, uh, de enige echte kralen- en sieradenwinkel van Zons, wordt La Corona, wordt totaal uitgebreid met nieuwe collecties en wordt één grote nieuwe winkel, uh, waar wij later op terug zullen komen hoe en wat iedereen gaat uitvoeren. Het um, pand naast MMX komt een zonnestudio, de enige in Zandvoort ja, We hebben ook enorm gekeken naar proberen brandenspreiding overeind te houden ja, dat, dat zou een vraag zijn nee, ja. dat ja. jullie opzet Ja, We zijn dus echt proberen zelf bezig met, met lobbyen uh, actief op die markt bezig te zijn en, en proberen daar ook ondernemers te vinden, te stimuleren en uh, eigenlijk door alle activiteiten weer enthousiast te krijgen en dat lukt vrij aardig ja. Als ik de stemming zie, het, een maand geleden tot nu? Dan voel ik, proef ik toch weer dat het echt. Dat, dat er toch wel ondernemers zijn. En dat ze dus. Uh voor nou, een ondernemer preel... blijft een ondernemer, hè? Dat ja, maar de schoudertjes, en, uh... de schoudertjes gingen wat hangen. Nou, je moet ook oh. zit dat ook allemaal een beetje tegen, toch? Ja. Dan uh, kunnen we melden dat in het, uh, de brasserie, wat, wat tot verleden maand de brasserie was, daar komt een uh, theewinkeltje, Annex restaurant, met een soort reformhuis op de eerste etage. Oh, dit zijn allemaal vrij, het kan net iets anders uitpakken, maar het zijn wel de grote richtlijnen. Pesco Fresco, helemaal verbouwd, wordt nog geschilderd van buiten. Uh, we krijgen een Amsterdams café in het pand Buddies, daar zijn ze nu ook mee bezig, mm -hmm. dus alles is bezet op één winkel, na. Dan zitten we dus weer ver boven het landelijk gemiddelde. En Albatros heeft ook een Albatros nieuwe Albatros is, uh, ja, vergeet ik bijna. Want dat zou echt een heel erg gat geweest zijn. Ja, en ik, ik begreep eruit dat dat een soort uh, Grand Café-achtig uh, ja. uh, uh, soort moet worden. Ja. Dus al bij al, denk ik qua nieuwe vestigingen, dat we in dat stukje Haltestraat het weer voor elkaar hebben. En mooie spreiding en een, in branches. In branches, ja. En als je ook nu de verzorging ziet van de straat, er zijn nog een paar dingetjes die opgelost moeten worden, ziet het er gewoon straks weer goed uit. Jij geen... je hebt die nieuwe bestrating ja, natuurlijk. De nieuwe routing die aangegeven ja. moet worden, die wordt pas aangekleed bij het nieuwe seizoen van de beplanting. Het was, nu zitten we net tussen hangen en wurger, dus dit blijft even zo liggen tot het nieuwe seizoen van de beplantingsdienst uh, actief wordt. Maar goed, de nieuwe routing uh, is op gang. De bewegwijzering wordt door Chinchinda Versteeg en nog een de gemeente, is helemaal opnieuw opgezet. Zowel vanuit Noord, dus vanuit het station, Crandorado, uh, de routing naar het VVV. Dat die via de achterkant is dus aan het begin, of de bovenkant van de Haltestraat, dat iedereen van die kant zeg maar het centrum gaat bezoeken. Dus dat we weer een soort routing krijgen van hoe bereik je zeg maar, en niet via het kippenbruggetje, of kippenstraat, ik weet niet hoe het is. Ja, de kippentrap. Zei, uh, ja. Maar in ieder geval dat we weer een ja. echte nee, routing krijgen, ook vanuit Noord. Ja. Uh, vanaf het plein komt een nieuwe routing. Uh, dus al met al denk ik dat dat stukje centrum zeg maar goed door lobbyen en door uh, intensief bezig te zijn met, met, met zelfstandige mensen die weer heel enthousiast nu aan een bedrijf beginnen. Uh, er komt een actie met uitrijkaarten van het LDC. Rampaat. Ja, een van de gedachten van, maar eigenlijk moet het het gemeentebestuur dat zeggen. De OVZ heeft aangekaart dat het toch goed is, want die, garage, die parkeergarage LDC die wordt niet gevonden en niet gebruikt. En de gedachte is dat de ondernemers dus uitreikkaarten kunnen gaan verstrekken aan klanten bij aankoop voor een bepaald bedrag. En dat is op dit moment binnen het gemeentehuis, nog in onderzoek heb ik begrepen, maar... Dat zou eigenlijk de gemeente moeten beantwoorden. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik heb twee weken geleden voor het eerst geparkeerd daar. Uh, het is een prachtige garage. Mm -hmm. Hij uh, is niet al te duur. Nou ja, nou is dat betrekkelijk. Het hangt van je portemonnee af. Ik vind hem niet al te duur. Maar vergelijkbaar tot st andere steden valt ja. het best mee. Ja, valt het ja. best mee. En, uh, het is een prachtig garage met uh, mooie, ruime plekken. Goed verlicht. Uh, het is een best uh, een behoorlijke parkeerplek. Ja. ja, je moet hem alleen even ja, weten te vinden. Natuurlijk. Maar oké, okay, dit ja. is een fase. Ja. De borden LDC gaan allemaal weg. Heb ik begrepen wat bij die bewegwijzering ook hoort. Er komt echt centrumgarage te staan. Ja. Dus het zal een stuk duidelijker zijn als LDC. Ja. voor de ja. In de meeste ja. steden zie je dan zo'n dakje met een P en ja. al die bewegwijzering. Ja, ja. ja. ja. Maar ja. Daar, daar zijn ze druk mee aan het werk om het te verbeteren. Ja. Dan wil ik ook nog onder het goede nieuws houden. Toch nog even terugkomen dat het VVV een heel leuk programma voor het aankomende jaar heeft. De vier horeca vast zijn. Terug moet nog vormgegeven worden. Het circuit heeft een overvloed. Vol programma. We hopen alleen dat de, dat de gemeente niet meer zo uh, ja, hoe moet ik zeggen, allergisch reageert. Erbij. Dat we vroeger 100.000 bezoekers, we spreken nu maar over 25.000, 30 30.000 bezoekers met een circuitdag. Dus dat er wat op een prettige manier, uh, of minder afsluitingen komen. Dat het dorp bereikbaar blijft bij dat soort hoogtepunten. En dat men gewoon niet steeds terugkrijgt op hoe het ooit was. Ook de zondagen van bezoekers is veel lager, doordat er veel meer in het hele land te doen is. Dus we hebben ook een maatschappelijke verandering. Dus ik denk dat het heel onnodig is om steeds terug te kijken. Dat moest toen allemaal. Maar ik denk dat we nu weer gewoon een gezellig uh, familiedorp moeten zijn... waar badgasten komen. En al staan ze een uurtje in de rij, maar dat ze thuis komen... we hebben een topdag gehad. Ja. En dan hebben ze dat uurtje vielen er wel voor over. En ze komen weer terug. Ja. Want en dat nu, is natuurlijk belangrijk. En de posit nu wordt er gezegd, oh wat is het is stil op Zandvoort. Oh wat is het, staat te veel winkels leeg. En ik denk dat als de ja. gemeente met onze inzet hier van de herhuisvesting... Die wij bereikt hebben en wat nog moet komen dat er dan weer een heel ander beeld van zandvoort uh, uitstraalt. er worden alle woningen in de Alster, worden Er worden nog van boven voor alle in het eerste stuk in ieder geval nog geschilderd dus ook dat gaat er allemaal goed uitzien dus wat betreft ik ik zie dat uh, heel uh, gunstig in wat mij teleurstelt daar wil ik je wel aanhaken dat al dit soort dingen dat alle makelaars in mijn ogen uh, alleen dus op de woningmarkt actief zijn geweest en niet hebben gereageerd hebben uit een soort prestige of liefde voor zandvoort dat ze nooit geen avond hebben georganiseerd voor een startersavond of een uh, uh, in samenwerking met de kamer van koophandel dus de leegstand hebben hun totaal niet op gereageerd en ik heb ook begrepen ik heb het wel proberen aan te zwengelen dat men niet allemaal goed door één deur gaat de vier makelaars die hier zitten maar ik vind het een zwakke vertoning ja dat is dan misschien een taak voor de ondernemersvereniging om, mm -hmm. uh, die, met, die makelaars om met die makelaars iets nou, samen te gaan doen. ik heb begrepen dat uh, belinda en gert uh, van ...wel in contact gaan treden met oh, Oké. Okay. Uh... Ad, uh, we zitten hier uh, bij uh, Floris Faber in Hoogland... ...en Floris uh, heeft één hobby, dus parkeren... ...als economisch <laughs> instrument. Ja. Uh, nou, mag ik aannemen dat dat ook bij jou, voor jou geldt? Ja, dat mag je wel aannemen, ja. Vanaf uh, 2000 toen... Uh... Het gemeentebestuur begon met uh, belanghebbenden parkeerbeleid, heb ik dat uh, gevolgd. En ik heb ook getracht dat te beïnvloeden, maar het is lang niet altijd gelukt. Dus uh, dat heeft uh, zeker mijn uh, aandacht. Daar heb ik ook ervaring mee met uh, centrum parkeer, uh, en uh, centrum parkeerbeleid. En ja, je mag wel zeggen, er, uh, ik heb hier een onderzoek van 2011. Dat is een koopstromenonderzoek. ...in opdracht van de provincie gemaakt. Dat is inmiddels openbaar door het INO Research. Die had ook zo'n onderzoek in 2004 gemaakt. En uh, nou, dat geeft een keurig rapportcijfer. Dat wil zeggen, de, de regio, dus zeg maar de Randstad... ...geeft Zandvoort Koopcentrum keurige rapportcijfers. En daar kan het gemeentebestuur lering uit trekken. Dat is ook de bedoeling van die rapporten natuurlijk. Dat je inzicht krijgt in hoe presteert het koopcentrum Zandvoort. In dit geval, laat ik het daar maar over hebben. Ten opzichte van collega-koopcentra van ongeveer vergelijkbare grootte. Nou, als je daar de hoofdlijn uitpakt, dan zijn er drie dingen. Wat beweerd wordt is de recessie. Nou, de recessie geeft een krimp van ongeveer 8%. Maar... Hier is niet, uh, die recessie is hier sterker dan het gemiddelde. En uh, het is namelijk zo dat hier zo'n 12,5% afvloeit sinds 2008 naar de regio. Omdat we puur toeristisch zijn? Nee, dat is een afvloeien van de regionale koopkracht, die ja? dus eerst in Zandvoort werd aangewend, okay. die nog steeds besteed wordt, maar niet meer in het koopcentrum Zandvoort. Okay. En als je dan gaat kijken waar zit hem dat in? Ja, dat, dan uh, kun je eigenlijk maar twee hoofdlijnen in ieder geval niet in internet aankopen want het rapport geeft ook aan dat internet aankopen dat de zandvoertuigen in de regio internet aankopen nog verwaarloosbaar is dat effect ervan maar als je naar de rapportcijfers kijkt, dan moet je vaststellen dat uh, we op parkeren en bereikbaarheid dus door de regio, door de Randstad inmiddels negatief worden beoordeeld. En dat is 20% beneden het gemiddelde oordeel. Dus, dus uh, dit koopcentrum, Centrum Zandvoort, de klanten ervan en de, de, de verleden klant, die dus nu voor een belangrijk deel, of niet voor een belangrijk deel, maar toch voor een aanzienlijk deel dus afvloeit, die koopkracht ook door Zandvoort, dus die dus buiten Zandvoort gaan kopen dat is een gevolg, kun je wel stellen van de uh, parkeermogelijkheden die door de klant als slecht worden beoordeeld 20% beneden het gemiddelde, dat betekent dat de concurrent 20% boven het gemiddelde zit want uh, hè? Ja. en dat is een gigantisch verschil en uh, daar moet dus iets aan gedaan worden Nou, het gemeentebestuur uh, heeft daar inmiddels beleid van geformuleerd maar ik moet zeggen dat beleid dat kan beter. Uh, wat niet wegneemt. Dat de raad in 2010. Toch al positieve beslissingen genomen heeft. Ten aanzien van de bereikbaarheid. En het parkeren in het centrum. Maar de, de uitvoering daarvan. Ja dat moet ik zeggen. Dat schuift wat naar achteren. Er wordt voortvarend gewerkt. Aan uh, de, de, het parkeren. Voor bewoners. En het uh, weghalen ja. van de overlast. In de wijken. Zowel in. ...in het centrum als daarbuiten. Daar wordt voor het aan gewerkt. Dat vind ik zonder meer positief. Dat is gewoon heel goed, maar je moet wel beseffen... ...als je er nu doorheen rijdt, dan zie je lege plekken. En al die lege plekken waren toch plekken van mensen... ...die hier ook een kwartje en een euro in het centrum lieten vallen. Ja. Maar die zijn nu naar buiten gedreven. En het rapport geeft ook aan met hun koopkracht. Jaarlijks verliezen we 5 miljoen op dit moment... 5 miljoen ten opzichte van 2004. In het centrum 5 miljoen euro. Dat was, ik doe het maar even in guldens, 11 miljoen guldens. Die worden nog wel besteed. Maar nu niet meer in het centrum van Zandvoort. Maar erbuiten en in de regio. En die moeten we weer terughalen. Daar moeten we mee beginnen. Dat en dat begint met bereikbaarheid. Een, een klein dingetje tussendoor. Zou het ook niet komen dat er veel meer overal koopzondagen zijn? Want die zullen in 2004 wat minder geweest zijn, denk ik. In deze regio. Ik woonde hier toen niet. Maar ik neem aan dat zoals HLM, Hoofddorp... Jawel, er is een maatschappelijke verandering. Was dat altijd open? Ja. Ik bedoel, en, maar nee, toen niet, denk nee, ik. Dus, niet in die hoeveelheid. Dus ik denk dat dat er ook al mee te Daar maken heeft. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. En vooral als je dan slechter bereikbaar bent in het centrum. Ja, ja. dan, dan je Want je moet gewoon uit. vaststellen dat je in... in ...in regiogemeentes, uh, ik hoorde laatst in Zandvoort, dat het centrum daar gewoon veel drukker is dan het centrum van Zandvoort. Ja. En dan zeg je van, daar lopen veel meer mensen op ja. zaterdag en zondag, uh, op zaterdagen in het centrum. En dan moet je vaststellen dat ze dus toch daarheen gaan waar ze gemakkelijk kunnen komen. Oké. Okay. En uh, als je dus overal kunt shoppen, dan moet je zeker zorgen dat je winkelcentrum op het punt van bereikbaarheid... ...dus concurrerend is met de andere centra die nu ook open gaan. En dat dat is dus nu niet meer aan de hand. Dus daar moet wat aan gedaan worden. Ja. Oké, okay, al uh, gezien de tijd Ik ja. zou ik eigenlijk een suggestie van je willen hebben. Heb je een idee van hoe we op korte termijn de situatie ja, wat kunnen ja. verbeteren? Nou, wij hebben aan de wethouder gevraagd dus om uh, het programma voor het centrum, wat in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld ja. net zo voortvarend ter hand te nemen als het programma wat voor de omliggende woonwijken ter hand is gesteld. Kijk, het is nu zo dat voor de woonwijken wordt het wel doorgevoerd, maar het programma wat voor de bereikbaarheid en parkeren in het centrum door de raad is vastgesteld in 2010 dat wordt nog steeds naar achteren geschoven en we denken dat het gewoon naar gelijk voor, getrokken moet, naar voren, ja, ja, dat moet gewoon nou, meteen naar voren, uh, en dat daar, is al wel het belangrijkste voor de korte termijn, laat ik dat maar zeggen ja, heeft daar het uh, in werking of uh, in gebruik nemen van het tweede deel van de parkeergarage ook mee te maken? Dat is heel belangrijk dat, Want dat, ik, uh, ik hoor zo uh, verhalen van oh nee, er moet eerst bovenop gebouwd worden en anders kunnen we nou, hem niet ja, gebruiken uh, ja, ik weet niet hoe dat technisch ligt, maar voor het centrum zou het gewoon heel goed zijn als die parkeergarage open gaat. En dat brengt ons op het volgende, de bewegwijzering. Dat is net al aangekondigd. Een onbekende weet niet dat de centrum parkeergarage op 500 meter lopen van het centrum boulevard ligt. En dat hebben we nog niet gebracht bij de gemeente, maar het overleg over die bewegwijzeringen, en welke AWB worden er komen het is gewoon jammer dat dat te veel intern is en dat daar de kennis van de ondernemers en, en van de mensen hier in Zandvoort onvoldoende bij wordt gebruikt dat moet ik toch zeggen, er komen hele mooie nieuwe borden en er staat parkeercentrum op, maar er moet eigenlijk op staan parkeercentrum en centrum boulevard ja. zodat de mensen weten dat ze als ze in het centrum zijn, eigenlijk ook meteen aan zee zijn, ja. waarmee het centrum aantrekkelijker wordt en parkeren Favozeplein dan weet niemand, wat is Fafozeplein? Nee, maar dat is ook Centrum Boulevard. Ja, ja, ja, ja. En dat soort dingen in die bewegwijzering zouden verbeterd kunnen worden nog. Oké. Okay. Goed, we moeten het hier ja, even bij laten. Het bij laten. Ja, uh, Nou, ik begrijp vanuit de ondernemerskant het, het, de variëteit in het aanbod van, van winkels. Daar wordt hard aan gewerkt om nou, dat weet je, heel dom? aantrekkelijk te maken. Ik vind het maken. allemaal heerlijk, positief klinken, hoor. Ja, en mag dat, ik er al? Mag ik het? Ma da da ja, dank. Ja? ja, mag ja mag een, kort, een laatste opmerking. Ja. Ga je gang. Ja? Nou, ik wou dus, na alle inzet en na het worstelen van een uh, aantal zware jaren. en zeker de laatste drie, vier maanden van alle ondernemers. en dat we nu proeven dat, er, uh, dat iedereen heel optimistisch voor een groot deel. het nieuwe seizoen ingaat. en dan wou ik de Zandvoortse bevolking. er toch eens een keer op wijzen. wees wat showfinisters op uw dorp. en shop in Zandvoort. Ja, okay, dankjewel. Koop ja. elders niet wat Zandvoort Koop niet. u biedt. Zo is het. 40 ja. ja. ja. jaar geleden hadden we al de slag. U woont in Zandvoort, u koopt in Zandvoort. Ja, gun het okay. dan ook die ondernemer, ja. zodat hij er volgend jaar nog is. Iedereen moet er hard nieuwe... voor werken en ze doen het toch maar. En mogelijk. ook al deze nieuwe vestigingen, geef ze een kans ja. en help mee. En wat Floris Faber altijd zegt, gebruik het parkeren als een economisch instrument. Ja. Ja. Dat is ook jouw pleidooi. Ja, als het al... even gaat, ik wil toch een tipje geven, een tipje geven voor uh, het financieel beleid ten aanzien van parkeren van de gemeente. Ja. Kijk, het is natuurlijk interessanter om het centrum concurrerend aan te bieden. En daar waar, eh, waar zeg maar 14 dagen per jaar geparkeerd wordt, omdat het schitterend weer is en die stranden volgetrokken worden, die plekken mogen wel duurder worden, want die staan altijd leeg. Maar als ze dan gevuld zijn, brengen ze meteen meer geld bij de gemeente. We volgende en dat is de volgende week de uit nodig. Ja. <laughs> Dit ja. is ja. zelfs een nee, ja. vraag. Ja. Ja. Maar ik begrijp, nee, ja. ik begrijp je opmerkingen. Wij heren, uh, dank u wel. Heel Heel erg bedankt. Bedankt. Geniet, geniet lekker van deze dag, het is mooi weer. En uh, wij we gaan naar uh, Seal, stand by me. Heel erg bedankt. Voor... Zo ver eh, Stendhaling van ziel. Uh, even aangeschoven, uh, tussendoor is uh, Gerard Kuiper, die uh, het een en ander wil vertellen over de taken die de AMBO heeft. En dan vooral in deze tijd van het jaar, belastingaangifte Gerard. Welkom. Goedemorgen, Welkom Gerard, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ik was even ons verrassinkje, maar uh, ja, het uh, hoor. Ik was hier uitgenodigd, maar ja. ik, uh, er loopt Geen iets uh, doorheen. Dat kan gebeuren. Vertel, wat wil je kwijt? Wat ik kwijt wil, uh, dat is... Uh, nou ja, de, zoals jullie weten ben ik uh, vicevoorzitter van de, afde, uh, de Avondbo, afdeling Zandvoort. En uh, ja, wij uh, doen een heleboel activiteiten voor de ouderen hier in het, in het dorp. En vooral deze tijd is het natuurlijk belangrijk dat uh, veel ouderen geconfronteerd worden met het uh, doen van aangifte van uh, belastingen En ook... Uh, ja, wat daar zo al mogelijk is en waar wij tegenaan lopen. Met name dat ouderen dus niet goed op de hoogte zijn van een aantal mogelijkheden. Ja. Uh, Gerard, uh, ik ben lid van de AMBO en ik kreeg een heel uitgebreid tijdschrift waar alle diensten van de AMBO in staan En ook belastingaangifte. Klopt. Uh, las ja. ik daarin... Uh, maar je, jij wil je boodschap verder dan alleen de anbo leden uitdragen? Ja, we komen er gewoon achter dat er een, een heleboel dingen dus uh, op dit moment spelen onder de ouderen. Uh, ja, de kortingen waar ze mee geconfronteerd ja. worden, dat, uh, de moeilijkheden de, uh, in verband met hun inkomsten die heel uh, laag zijn als ze alleen nog maar een oude weetje hebben. Ja. Dat ze dus geconfronteerd worden met nul aangiftes van de belastingen. Dat ze dus daardoor een, een formulier krijgen of een papiertje van de, van de Belastingdienst. Dat ze dus niet meer geen aangifte meer uh, krijgen. Wat dus betekent voor de ouderen dat ze denken dat ze dus helemaal geen last meer hebben van uh, de belastingdienst. Maar daarbij betekent ook dat de ouderen dus vergeten dat er toch nog uh, mogelijkheden zijn om uh, bepaalde dingen uh, dus terug te halen bij de belasting. Ja. En dat gaat toch om geld. En als je dus ziet dat de inkomsten van de ouderen dus minder worden, en vooral gezien het feit dat ze alleen maar een oude weetje hebben... Dan denk ik dat als je dus op een gegeven moment met bepaalde posten of bepaalde hulp, uh, zoals uh, gemeenteheffingen, als je daar dus wat geld kan terugkrijgen van de belastingdienst, ja dan gaat het misschien om 50 euro of 100 euro. Maar dat is toch voor die mensen een geld. Dat, ja, als je alleen AOW hebt, is dat een behoorlijk geld. Een stuk geld ja. uh, 60, 50, 60 euro. Nee, nee. absoluut. Uh, een beetje gezien de tijd. Jij wil mensen graag helpen. Uh, als je nou, als je ambo bent, zoals ik net zei, ja. dan word je wel op de hoogte gesteld van wat er allemaal loopt. Als je nou niet AMBO-lid uh, bent en je wil misschien worden, of je wil in ieder geval weten wat het zou kunnen betekenen, waar moeten mensen zich melden? Nou, ze kunnen natuurlijk altijd uh, contact opnemen met uh, de ambo Zandvoort. En uh, ja, we hebben een secretariaat en dan kunnen ze altijd uh, contact opnemen met het telefoonnummer 5712215 5712215 en dan kunnen ze altijd uh, vragen, vooral als het mensen zijn die al een beetje op leeftijd zijn. Het kan ook zijn dat ze helpen al, al van rond de 50 jaar, dat maakt ook niet uit. Uh, ze kunnen met vragen altijd bij ons komen, van hoe moet ik het doen, zit er misschien uh, iets voor me in, uh, kunt u me helpen daarmee. Ja. En dan kunnen we altijd voor een heel gering bedrag kunnen wij die mensen helpen. En misschien uh, ja, levert ons dat ook weer leden op voor onze afdeling. Ja. Hey, Oké. Okay. Uh, we gaan ermee, we moeten echt uh, Ja. Nee, ik, ik zet nog even... Er, ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar, maar als mensen zelf willen, dan kunnen ze het telefoonnummer uh, bellen, maar misschien hebben ze dat niet genoteerd. Naar het loket in louis -David's carré. of naar Pluspunt, ja. en dan wordt je ook verder geholpen. Ja, en dan kunnen ze altijd uh, aangeven van... ik dus heb misschien voort. nog Ja, ze kunnen of aangeven van... Naar de sociale van, uh, dienst van de gemeente. Precies. Die, die verwijst je wel. En als ze uh, zeggen van nou, ik uh, wil wel graag in contact komen met uh, de aanbouwafdeling Zandvoort, dan zijn altijd mensen die zeggen van nou, we we hebben telefoonnummers genoeg voor mensen die uh, ja. jullie hiervan op de ja, nou, kunnen stellen. Ja. Gerard, we gaan je, ik beloof je, we gaan je graag nog uitnodigen om eens even dieper op dit onderwerp in te gaan. Uh, het is nu eventjes wat oppervlakkig, maar gezien de tijd van het jaar en de belastingen was het wel even nodig om dit te noemen. Ja. Maar we gaan je absoluut uitnodigen om uh, eens even wat langer te praten over datgene wat de aanbod te bieden heeft. Ja, is goed. Oké, okay, ja. dank je wel. in ieder geval bedankt. En we schakelen meteen door. Ja, naar Ankie. Ja, ja, naar nou, Anki volgende... Goedemorgen. Daar was ik weer. <laughs> ja, en volgens mij heb ik je vorige week ook al gehoord. Vorige week was ik hier ook. Ja. En toen ging het over de genootschapsavond. Ja, uh, want ik heb gelijk gisteravond met veel succes. Ja? Was uh, goed bezocht. Een fantastische lezing van uh, uh, Gersenzen over het Zwarte Veld. Uh, dat is dus waar nu de markt op staat. Ja. En nog uh, dat deeltje wat over is. Maar goed, maar daarna, we weer... nee, ja, ja, ja, want ja? daarna na de pauze werd uh, de zestiende film uh, vertoond die Cor uh, Draaier gemaakt heeft van films die door uh, uh, ja, mensen die het genootschap een goed hart toedragen beschikbaar zijn gesteld. En die 16e editie is weer met heel veel uh, plezier ontvangen. En vanmiddag, hè, uh, uh, hij heeft dat ook gezegd, wordt die 16e film dus bij de AMBO vertoond. Ja. En de 15e, want vorige keer hebben we het niet gedaan. Dus de 15e voor de pauze en de 16e na de pauze. Maar ja. ik zit voor het museum. Ja. Ik... Uh, zal je het laten zien. Hij ik kom veel in het ook. museum ja. Ankie, want ik help bij de kinderkunstlijn dus ik zie daar alles binnenkomen het ja, zijn allemaal het is dozen tos, het wordt mooi geverfd nou, er is Altijd ook een, een poster. prachtige poster, ja. uh, hij hangt hier ook bij Floris aan de deur, want Floris is een enthousiaste Zandvoort uh, minnaar hè, uh, die uh, ook mensen naar het museum verwijst ook heel veel van het genootschap Oud Zandvoort aan boeken en zo heeft liggen, zodat de gasten er kennis van kunnen nemen. De tent de tentoonstelling heet Zandvoorts Zilver Servies en Souvenirs. En hij wordt vrijdag 2 maart geopend en vanaf 3 maart, dus volgende week zaterdag, vandaag over een week. Tot en met 3 juni is die tentoonstelling te bezichtigen. Hij wordt nu op dit moment ingericht. De tentoonstelling is een gevolg van de discussie die ontstaan is over de toekomst van het museum. Toen heeft OPZ een motie ingediend en gezegd dat... Nou daar met de mensen om tafel moest gaan zitten van hoe zien die het, de toekomst en nou ja, daar zijn verschillende meningen dat komt straks terug in de raad, daar ga ik niet over praten maar daar zaten dus de culturele verenigingen om de tafel, ook de BKZ, de kunstlijn het Museum, de Wurf, het genootschap euh, euh, nou ja, andere mensen die cultuur een warm hart toedragen en daar is uitvoering Gekomen dat Sabine op een gegeven moment zei... nou, als jullie het nou allemaal vinden... want dat was één ding... dat het museum moest blijven bestaan. Hoe? Daar waren de meningen over verdeeld... dus daar praat ik niet over... maar het museum moet blijven bestaan. Laten we dan gezamenlijk iets opzetten. Ik heb dit en dit idee. En daar is de wurf ingesprongen. Het Juttersmuseum zei... ja, daar kunnen we weinig aan doen... maar uh, we denken mee. Uh, het genootschap uh, ingedoken. En uh, Dus er, zijn, er is materiaal uit het museum. Hè, dat hebben ze dus opgezet gezocht en ook oproep geplaatst in de Klinketgenootschap in de krant en er is ook heel veel materiaal van tevoorschijn gekomen want er nou, is heel veel hè? ja er is uh, ik heel heb al die dozen veel... zien ja, staan ja en al die nou kleding. moet je niet vergissen dat als het in het museum ja. staat want de wurf is een is een uh, is klein ook ja hè? en en uh, uh, nou, vooral de souvenirs maar en ja. het zilver he, al die zilveren lepeltjes ja, en dingetjes is klein uh, de Wurf is een winkeltje aan het inrichten. Ze hadden daar eerder een, een, een soort gutterswinkel die is weg en het wordt nu een souvenirwinkel met ook moderne souvenirs en uh, daar staat onder andere een mevrouw in het Zandvoorts kostuum wat in 1953 met een prijs vraagt, hè, dan zouden we een nieuw kostuum krijgen nou dat is er nooit ingekomen maar daar was een exemplaar van in het museum en de Wurf heeft dat gevonden, dus hartstikke leuk ja. dus helemaal uh, weer uh, ja, een samenwerking van, uh, Jan Kool doet daar veel, uh, die, die, die, die die timmert en, en maakt de inrichting en uh, nou, ik ben bezig om de teksten te schrijven bij de foto's die komen te hangen en, want we hebben service goed van uh, de watertoren, van Grand Hotel van Groot badhuis van paviljoenries niet complete services, maar een paar borden of dingen, en daar worden tafels ja. mee gedekt en dan langs de wand komen de foto's te hangen van de hotels en restaurants waar het vandaan komt ja. en daar moet dus een tekstje bij, dus Leuk. Maar Ankie, wij gaan uh, het niet verder vertellen. Want de mensen nee, nee, nee. moeten het gewoon maar komen nou, bekijken, vind ik. Daar gaat het vind om. Vind je he? niet? Iedereen Dat is de bedoeling zandvoort. van dit. Vanaf 3 maart. Ja. Het museum is open van woensdag tot en met zondag. Van 1 uur tot 5 uur. De entree is geloof ik 2.25. En museumjaarkaart geldt. Nou. Ja. Dus ik zou zeggen. als we willen, te Ja, maar als we willen dat het museum blijft bestaan. Ja, en gaan. dat was de intentie van al die mensen rond die tafel. Dan moeten we ook met z'n allen gaan. Gaan, want zonder bezoekers kan het museum niet blijven bestaan. Dat klopt. Oké, okay, dankjewel. heel erg bedankt. op okay, 3 maart. Heel erg bedankt. En uh, we gaan nu even naar muziek met Frank Boeien met Suzanne. Susanne neemt je mee. bank, aan het water. Duizend schepen gaan voorbij.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 ZANG EN zo, wij, gaan, uh, wij hebben de muziek iets ingekort, want wij hebben natuurlijk uh, een van de meest enthousiaste vrouwen uit Zandvoort hier aan tafel. En dat is Lana Lemmens van het VVV. Zij komt vertellen over uh, de volgende week, wat er allemaal gaat gebeuren met de kids. Wat? Lana, barst los, goedemorgen ja, <laughs> Bedankt bedoel ik eigenlijk dat ik uh, hier weer even mag vertellen wat voor een leuke dingen we allemaal uh, te doen hebben. We hebben inderdaad de Kids Adventure Week, die begint morgen. Om 11 uur wordt opgekomen officieel de week geopend door onze kinderburgemeester, die gisteren is geïnstalleerd door de grote burgemeester Beyoncé um, Ja en eigenlijk is dat een start van een week met ontzettend veel activiteiten, die worden georganiseerd, nou, wij hebben eigenlijk het uh, initiatief uh, genomen VV Zandvoort van nou, we willen graag een week die helemaal geënt is op kinderen, uiteraard in een voorjaarsvakantie voor onze Zandvoortse kinderen maar ook natuurlijk om kinderen uit de regio en misschien wel verder hier ...naartoe te halen. Um, toen zijn we eigenlijk gaan kijken van wat kunnen we aanbieden. We zijn begonnen bij de ondernemers. van Ondernemers, verzin iets, doe iets, maak iets... ...zodat de kinderen iets bij jullie kunnen doen. En we hebben een beetje de hulp ingeschakeld van de Recreade. Aangezien ja de Recreade is natuurlijk een hele actieve partij in Zandvoort... ...doet heel veel al voor kinderen. En toen wij hen benaderden van zouden jullie het leuk vinden... ...om het uh, vulling te geven in onze week... Uh, nou, we, uh, ...dat hoefden we eigenlijk niet eens te vragen... ...ze waren al uh, meteen uh, wilde plannen aan het maken... Dus uh, daar zijn we heel erg blij mee. En de organisatie uh, uh, Stichting Vierdaagse, dus die ook de, normaal gesproken met Winterwonland uh, de sprookjeswandeling organiseert, die organiseert voor ons op uh, woensdag een vossenjacht. Dus we zijn deels door de be uh, ondernemers bediend, maar ook echt door weer vrijwilligers uit Zandvoort. Dat wil ik er wel eventjes bij zeggen. Ja, we weet... gaan beginnen hè? Ja. 26 februari en dat is morgen. Dat Met klopt. de sportieve zondag. Ja, dat klopt. We hebben, we hebben het in themadagen ingedeeld. Ja. Zodat de ondernemers wat meer, uh, nou ja, uh, uh, Houd vast hadden om iets te verzinnen. Nou, Sportieve Zondag begint meteen met een atb kliniek ...georganiseerd uh, door Fietshandel Verstegen. Nou ja, ATB-sportiever uh, kan je het eigenlijk nee. niet uh, bedenken. Maar we hebben ook bijvoorbeeld... ...we wilden het niet... ...sportief wilden we ook het wedstrijdelement. Dus daar we hebben we bijvoorbeeld bij uh, de Lachende zee over ...een pannenkoek-eetwedstrijd. Oh, leuk. Dus het is ook uh, op, op wedstrijden en dat soort dingen geënt. Nou, er zijn ontzettend veel uh, activiteiten. Ik denk niet dat het, dat het te nee. doen is om alles op te nee, noemen. dat moet je ook niet doen... Moet ik, we ook want niet de mensen doen. moeten het gewoon lekker zelf gaan. Ja, uh... Ze kunnen op, uh, op www.kidsadventureweek.nl of via de website van VV Zandvoort www.vvzandvoort.nl het gehele programma zien. Ja. Ze kunnen ook even bij de VVV binnenlopen en het blaadje wat ik hier nu voor mijn neus heb, dat kunnen zij dan meekrijgen. Ja, want ik zie dat ook heel veel evenementen gewoon gratis zijn. Hè? Ja, dat klopt. Het is ja. ook echt voor de kinderen bedoeld. Het is ook echt zo bedoeld dat kinderen gewoon zoveel mogelijk dingen gratis kunnen doen in de hoop dat de papas en mamas misschien ergens nog. Een, een, een kopje, kopje koffie, koffie gaan drinken, gaan drinken. Ja. en misschien nog even gaan winkelen. Er zijn wel wat activiteiten bij die geld kosten. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Sommige nee. dingen zijn gewoon heel. Ja, dat, dat kost dat, gewoon kan geld. Toch dat Kan ook niet anders. Kan ook niet anders. Het hoeft ook niet allemaal gratis te zijn, nee. maar er zijn zeker ook heel veel gratis activiteiten. Absoluut. Hey, wat ga je doen op de Viese Vrijdag? Ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Genoem even één ding, want ja, dat is wel typisch. Ja, ik valt jou weer op. Ja, maar ik, ik er vind er het zo leuk dit evenement. Het zaten ook. Echt uh, naar nou, die themadagen te bedenken En uh, we zaten met de vrijdag En eigenlijk heel snel werd te groepen Vieze vrijdag en nou, We hadden er zelf al helemaal uh, uh, uh, Ideeën bij nou, ja, We hebben dus eten met je handen Wat we heel oh, erg ja. leuk vonden ja. uh, Dat kan bij Center Parks. Uh, maar we hebben ook vieze spelletjesdag nou, Het wordt georganiseerd door de recreatie En dan moet je denken aan bijvoorbeeld elkaar uh, geblinddoekten Vlavoeren uh, oh, ja. en, uh, ja. en dat soort dingen Een beetje ja, enge dingen beetje een beetje vies. Ja. <laughs> dus, um, oh, dus ja, op zich uh, um, ja. zijn er genoeg leuke dingen. Vooral de, ja, dat doet inderdaad uh, op het Kerkplein organiseren zij uh, alle activiteiten waar, waar de kinderen vieze dingen kunnen doen. <laughs> Weet je, zie je dat ook, Don? Er is dus echt elke dag een programma, hè? Ja, ja. En kijk bij haar op de lijst. Op ja, de, de lijst. Doedienstdag, de wonderlijke woensdag. Nou ja. Ja, ja, dat, is, dat klopt. En wat ook e heel e erg leuk is, dat jullie uh, vanuit CFM... Uh, elke een een, dag, hè? Uh, of of doen, wat doen we? drie keer een, een radio-dj-workshop, ja. waarvan er twee gewoon al vol zijn. Het was ontzettend enthousiast, uh, werd leuk, het ontvangen. He? Ja. Dus wie, wie weet hebben jullie binnenkort gewoon uh, ja, allemaal DJ. uh, dj's nieuwe in DJ. spelen ja. erbij. Ja. Ik vond het wel zo leuk in de krant, de nieuwe burgemeester, de burgemeester die de nieuwe burgemeester installeerde. Ja, ja. ja, en hij deed het ook ontzettend leuk. Hij heeft, uh, ze hebben een ketting gemaakt, dus een speciale uh, kinderburgemeester-werkketting. Hij heeft natuurlijk zelf een ketting en die uh, nou, had het ook aan haar uitgelegd... Die Doe ik alleen om op het moment dat ik echt iets heb, die mocht zij ook heel even om voor de foto. Zeg maar die wil ik weer snel terug. Ze hadden een speciale. Uh, de gemeente Zandvoort heeft een speciale kinderburgemeester werkketting gemaakt. Met daaraan ook, nou ja, ik weet. Ook visjes? Nee, niet. Dit waren geen visjes, maar het medaillon, of hoe dat wat ja, ja. eraan hangt. Net als bij de burgemeester, de ene kant, voor als, als ze iets doet in de opdracht van de gemeente Zandvoort. En het andere als ze iets doet in de opdracht van de koningin. Ja. Dus uh, hij heeft er ook uitgelegd dat ze het van de gemeente Zandvoort naar nou voren moet dragen, dat ze het thuis goed moet opbergen, ze ging een goede plek zoeken en uh, nou ja aan het eind van de week, dan gaat ze hem weer teruggeven aan, uh, aan de burgemeester zodat we volgend jaar weer, nieuw. weer nieuwe kinderburgemeester uh, kunnen echt gaan installeren ja. even in, in het hele verhaal uh, mis ik eventjes waar mensen te weten kunnen komen, waar ze naartoe moeten dat begrijp ik uh, ze kunnen natuurlijk altijd even bij de VV langskomen, sterker nog, dat raad ik aan want ik, ik vergeet een belangrijk Onderdeel van onze week onze week eigenlijk het, het, het de rode draad door de week is de strandbal. Ja. Uh, kinderen kunnen in ...in de ruil voor een e-mail-adres een strandbal bij ons ophalen. Een heleboel kinderen hebben dat al gedaan. Ja. En op vertoon van de strandbal... ...krijgen ze bij ons een stempelkaart. Die stempelkaart staan twaalf acties op. Dat, bet, dat zijn kortingen. Maar bijvoorbeeld bij Chocoladehuis Willemsen... ...kunnen ze op vertoon van de stempelkaart... ...een gratis strandbal, een chocoladelollie ophalen. Uh, bij de slag en Zeerhoven krijgen ze een gratis uh, uh, ijsje. Nou, als ze bij ons dus daarvoor komen... ...dan krijgen ze ook het programma mee. Daar staat ook bij waar het is... En ook als ze zich bijvoorbeeld van tevoren moeten opgeven ja. er zijn bepaalde activiteiten daar moet je van tevoren voor opgeven, dat staat er dan bij dan staat er staat of een e-mailadres of een telefoonnummer bij en natuurlijk kunnen wij ze ook heel veel informatie geven er staat ook heel veel informatie op onze website www.kidsadventureweek.nl en uh, op de website van de VVV ja, en daar kunnen ze eigenlijk alles, alles vinden en anders kunnen ze het altijd even bij ons komen vragen We een heel veel activiteiten zijn in het centrum ja, daar komen ze ons ook tegen dat zou inderdaad een volgende vraag zijn. Waar, waar zit het in het algemeen? dat is dus in het centrum. Het grootste gedeelte zit in het centrum. Er zijn ook elke dag activiteiten bij Centerparks. Dat is natuurlijk ook heel leuk voor alle kinderen die daar sowieso op vakantie zijn. Maar ook alle goed. Zandvoortse kinderen kunnen daar ook naartoe. Ja, die zijn heel erg enthousiast en die doen voor elke dag hebben ze in het kinderen, kader van het thema iets aangemeld. Kinderen in Centerparks, die moeten, die worden door Centerparks op de hoogte gesteld? Ja, ze hebben jullie. de flyers van ons lichaam okay. en ze vertellen als het goed is ook alle kinderen over deze week is in Zandvoort de Kids Adventure Week. Um, en dan kunnen zij natuurlijk uiteraard ook meedoen met alle activiteiten buiten Center Park. Zij melden zich net als de Zandvoortse kinderen gewoon bij jullie. Gewoon even bij de VVV, ja. Maar het is gewoon leuk, vind ik, dat zij dat speciaal ook, uh, nou ja, daar meedoen, elke dag iets hebben. En het is ook wel leuk voor de kinderen uit Zandvoort, want misschien komen die ook niet uh, dagelijks bij Center Park. En die kunnen dan daar naartoe ook om, uh, nee, om uh, nou, leuke activiteiten te doen. Dat klinkt goed. Ja, ik heb ook echt zin in. Ja, ik zie het ook echt daar. Je ziet het weer helemaal te stralen en vol enthousiasme, dus helemaal leuk. We hebben natuurlijk ook die 50 plus week gedaan en dat is ook heel erg leuk. Maar dit is eigenlijk veel makkelijker. Je kan voor kinderen zoveel dingen bedenken en de kinderen die zijn ook gewoon zo enthousiast. Maar je moet het wel bedenken. Dat klopt, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Begeleiding van de kinderen bij diverse activiteiten. Hebben jullie daar recreade of andere voor in Nou, de activiteiten die door de recreade worden georganiseerd, uiteraard daar is de recreade bij. Bij Center Park zijn de mensen van Center Parks Bij uh, Miami, dus dat is bij Huizen Miami, bij Van Vest die heeft ook elke dag activiteiten. Daar zijn uh, medewerkers van, uh, van Vessum. Nou is het wel zo dat ik er vanuit ga als kinderen echt nog klein zijn. Dat dan ouders in de buurt blijven. Maar in principe is het zo ingericht dat de ouders lekker eventjes uh, ergens een kopje koffie dat kunnen drinken. Je, ja. ja precies. Maar ik kan me voorstellen dat je ook een beetje kijkt naar wat voor leeftijd je kind hebt. Want ja, sommige ja. kinderen laat je denk ik nog niet uh, nee, nee. alleen uh, ergens dat. aan meedoen. Maar daar is in principe voor gezorgd. Nou Lena ik wens je ontzettend veel succes. Volgende week. Dankjewel. En uh, ik ben al uh, benaderd voor de woensdagmiddag zag ik een mailtje. Ja, voor de vaste voor jacht. Goed, ik heb nog geen antwoord terug en dat maakt ook niet zoveel uit. Maar toen kwam ik al mee in aanraking. Toen dacht ik, hey, dat is echt zand voor het weer. Ja, nou dat zei ik al. Ja. Daar begon ik mee. Zonder vrijwilligers zouden we ook dit weer niet kunnen neerzetten. Uh, we hopen dat de ondernemers die dit jaar misschien voor hebben gekozen om nog niet mee te doen, enthousiast te raken als ze alle kinderen door het uh, centrum zien rennen. Uh, en dat ze dan volgend jaar ook meedoen maar er zijn al zoveel ondernemers we hebben bijvoorbeeld uh, een uh, modeshow in krantenpapier en toen was ik even bij Bruinsheel bij Jupiter Plaats ja? als we nou uh, slecht weer hebben mogen we dan de rode loper door het uh, Jupiter Plaza? ja natuurlijk, hartstikke leuk en, ja, iedereen is enthousiast en ik, ik verwacht echt een etalagespeurtocht die elke dag te, gedaan kan worden dan moeten ze ook langs alle ondernemers waar een letter ligt en iedereen heeft er ook enthousiast over mee dus het wordt een hele leuke week Goed, en het wordt mooi weer volgens mij ja, dus. ik hoop het Als dus de het dit meer meer is, is. Nou, nou, bestellen dan bestellen hebben we het echt op ja. ja hoor ja, nou, Lana, bedankt. Ja, jullie ah, bedankt dat ik hierover mogen vertellen. Ja? Oké, okay. je hebt alles verteld wat je wilde nou, ik vertellen. kan nog veel meer vertellen, maar... maar kan ik... volgens mij gewoon... <laughs> de genomen, ik wil, wil net zeggen, ik hoor. kan ook van 10 tot 12 vertellen, maar... Ja. Nee, ik denk dat ik het... het, het de hoofdvraag... het essentie heb ik verteld. Ja. Laat ze even en bij ons langskomen. En even dan, één vraagje. Die kinderburgemeester, is het puur ceremonieel of gaat hij ook nog iets doen verder? Nou, we hebben een oproep gedaan met de vraag... Ben je goed in toespraakjes houden en lintjes doorknippen? Ja. Ze begint dus morgen met het eerste lintje door te knippen en dat is de opening van de week. Ze is een paar keer bij een prijsuitreiking, maar ze, okay. andersom heeft de burgemeester ook een aantal activiteiten die hij deze week op zijn agenda had staan. Ja. Heeft hij andersom de kinderburgemeester voor uitgenodigd. Dus die niks met onze week te maken hebben, nee, maar nee. bijvoorbeeld okay. de presentatie van zijn nieuwe kunstcollectie, uh, dat één keer in de vier maanden op zijn kamer wisselt, daar is Beyoncé ook bij. Dus oh, het is, is echt, uh, ja, ja, ze heeft echt wel een volle agenda. Ja, nou, <laughs> leuk, hartstikke ja. leuk. Ja. Ja. Nou, wij gaan uh, eruit met uh, onze eerste uur zit erop ja. en uh, wij gaan eruit met kinderen voor kinderen. Ik heb zelf waanzinnig gedroomd. Ja.